Dit is door meegens met het NOS-journaal. De marochosse is op Schiphol bezig... met een grote controleactie in Terminal 3. Volgens een ooggetuige moet iedereen in die terminal... opnieuw door de beveiliging. In de hal zijn zo'n 30 marechaussees aanwezig. Ze zouden op zoek zijn naar iemand die vanavond is aangekomen op Schiphol. Meer bijzonderheden zijn er nog niet. In een zwembad in Rhen is een meisje van 9 verdronken. Het is een Syrisch meisje dat sinds kort als vluchteling in Nederland woonde. Ze had zwemles gehad...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 Ondersteur hoopt dat de professor een bijdrage wil leveren mocht in de toekomst opnieuw een beroep worden gedaan op zijn expertise. Het weer vanuit het westen regen, ook vannacht regenachtig, morgen in het zuiden bewolking en buien, in het noorden ook af en toe zon, Vooral s middags een kleine kans op onweer, temperatuur blijft steken bij 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de randstad staan files op de A9 Amstelveen naar Diemen bij Belmarmeer, 3 kilometer vanwege de afgesloten A10 Oost. Daar is een ongeluk gebeurd richting de A1. En op de A22 zijn werkzaamheden van Beverwijk naar Velzen in de velsen tunnel. En dat levert veel vertraging op nu bij de afrit Beverwijk. 2 kilometer, bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij Tweede Uur van het CFM Cinema, mijn naam is Jacob Beuving en we hebben weer wat mooie filmmuziek uitgezocht op deze regenachtige avond. Ik zou zeggen, neem er een lekker glaasje bij, ga op de bank zitten en luister naar deze mooie muziek die vanavond weer uit de luidspreker komt als je afgestemd bent op CFM Cinema. Ja, dat is mooi genoeg geweest. Uh, we beginnen altijd natuurlijk met een, een hit, een filmhit uit een film die eigenlijk iedereen kent. Uh, dat is deze keer Always Look on the Bright Side van de Monty Python films. Eric Idle. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble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 Don't never make that money, right? Ja, voor vanavond heb ik gewoon wat mooie filmmuziek uitgezocht. Uh, muziek die ik in ieder geval zelf erg mooi vind. Dus ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Dit is muziek uit uh, La Vita e Bella van Nicola Piovani. Buongiorno, Principessa. emoties zou ik bijna zeggen. Dus uh, prachtige klanken. En ook mooie klanken zitten in de film... Portrait of a Lady. Amerikaans film 1996. Uh, Hoofdrollen Nicole Kidman en John Malkovich. Isabel Archer is een jong afhankelijke Amerikaanse vrouw... die naar Europa trekt. Daar komt ze in contact met een paar Amerikanen... die nogal gesloten ideeën hebben. Ze weigert te trouwen met een rijke man... om een voorspelbare toekomst te vermijden. Ze wordt vervolgens gemanipuleerd... door madame Merle en Gilles Mar Osmond... Hij slaagt erin haar te doen trouwen en haar te verhinderen... haar dromen te verwezenlijken van een leven zonder de regels van die tijd. En de muziek is ook mooi. Ik ga er gewoon wat uit draaien. Ik heb vanavond zin in gewoon mooie muziek. Rustige mooie muziek. Uh, aanstaande vrijdag is ook een uh, bekende film op televisie. Hij begint heel laat om half twaalf. En dat is *Pand Labyrinth. En er zit ook mooie muziek in. En uit die film zal ik wat muziek draaien. Long, long time ago. film Het verhaal. Het elfjarige meisje Ophelia gaat in 1944... met haar hoogzwangere ziekelijke moeder... naar het huis van haar nieuwe stiefvader... een hoge fascistische legerofficier. Terwijl hij met dogeloos jaagt op verzetstrijders... ontdekt zijn verborgen magische wereld... waarin ze libelle met een mensenhoofd... een raadselachtige faun in een labyrinth... en een gigantische kwadradige pad ontmoet. Bijzonder mooi vormgegeven. Gruwelijk sprookje. Zeker niet geschikt voor kinderen... In de film lopen de gruwelen van de sprookjeswereld moeikeloos over... in die van het Franco-regime. Aanstaande vrijdag, 25 september, om half twaalf op, op MPO 2. Ik ga er nog altijd aan. Het is best wel mooie muziek. Uh, Pants Labyrinth Lullaby. feeling. Frans vrijdagavond, half twaalf, NPO 2. Zeker kijken of opnemen, meer dan de moeite waard. En ook de mooie muziek van Javier Navarrete. Uh, daar zijn we toe aan eens een keer een computer game. En dat is de computer game Africa. En dat is, er zit fantastische muziek bij, die gecomponeerd door een Japanner, Waturu Hokoyama. En van, deze, van dit videospel, deze game, draaien ik een paar nummers. Onder andere het nummer Heaven. en nog steeds uit de soundtrack Afrika. Het spel, computer game, gecomponeerd door Watiru Hokoyama. Sunset. Er is een film die ik toch nog, waar ik even bij wil stilstaan. Dat is de film Welkom. De 17-jarige... Dus even kijken of ik de goede pak... Ja. Om samen te kunnen zijn met zijn vriendinnen in Engeland... besluit Bilal, een Koerdische jongen van 17... het kanaal over te zwemmen vanaf de Franse kant. Hij krijgt hulp van de lokale badmeester Simon. Die midden in de scheiding ligt met zijn vrouw. Een Franse film met Vincent Linden in de hoofdrol. En dat gaat over het migrantenprobleem. De vluchtelingenprobleem. En Nicolai... Giovanni, dezelfde die van La Vida e Bella heeft gecomponeerd... heeft ook aan deze soundtrack meegewerkt. Dit is het nummer Migranten. nummers uit de film Welkom, een, een vluchtelingenprobleem zou ik maar zeggen. Uh, we waren bezig gewoon te draaien met mooie muziek en mooie muziek is ook afkomstig van The uh, Crimson Wing, uh, dat is een Disney film over flamingo's en de muziek is gecomponeerd door de Cinematic Orchestra Arrival of the Birds. Ik draai, heb het wel eens vaker gedraaid, mooi nummer. Onder nummer komt ook uit deze soundtrack van The Crimson Wing, The Dance. De specifieke maatvoeding. deze dvd van de Crimson Wings ergens liggen. Koop hem, want je leert alles over de flamingo's... en je hebt er ook nog prachtige muziek bij. En als je naar deze klanken luisterde van de Dance... dan denk ik ook meteen aan de film Whiplash. Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer... studeert aan de beruchte conservatorium in Manhattan. Hij wil echter niet zomaar een muzikant zijn... achtervolgd door de mislukte carrière van zijn vader... die schrijver was en de angst dat het wel eens genetisch kan zijn... Droomt hij ervan om de top te bereiken? Vastbesloten om niet in de voetpoorden van zijn vader te treden... oefent hij dagelijks tot zijn handen bloeden. De druk wordt nog groter als hij wordt uitgekozen om in de schoolband te spelen... onder leiding van de beruchte Terence Fletcher. Een muziekleraar die omst omstreden methodes toepast... om het potentieel van zijn student naar boven te halen. Ik draag gewoon een paar nummertjes uit deze film. Whiplash, film uit 2014, Casey Song. Ja, we zitten een beetje in de jazz, hè? Muziek gecomponeerd door Justin Hurwitz. En when I wake. leuk om uh, naast Whiplash een andere muziekfilm te zetten. Hè? Dat is Leghoriste. Uh, dat gaat over de concertmeester Pierre Morange Verneemt het overlijden van zijn moeder. Na de begrafenis krijgt hij onaangekondigd bezoek... van een van zijn vroegere schoolkameraden de Pepino... die hij al, al 50 jaar niet meer gezien heeft. En deze geeft hem het dagboek van hun surveillant Clement Mathieu. Het is 1948 en Clement Mathieu is een werkeloze muziekleraar... die de betrekking van surveillant aanvaardt in het internaat. Uh, in dat internaat waar moeilijke gevallen geplaatst worden. Gaïsien, de directeur, laat een ijzeren discipline heersen en zei de visie is actie, reactie. En als een leerling een fout maakt, wordt hij zonder pardon gestraft. Mathieu snapt echter dat de kinderen meer nood hebben aan begrip en vrijheid. En hij krijgt toestemming van de directeur om een koordje op te richten. En in deze film zie je dus twee visies uh, op de opvoeding in dit internaat. De directeur die tucht wil en Mathieu die met zijn koor een doel aan de kinderen wil geven. Ja, dus een andere werkwijze dan ook in Whipless, waar ook nogal een driller van een instructeur was voor de drummen. Legorist. En dat wordt gezongen door de Petit Chalseur de Sint-Marc. Deze film heeft de Fransen weer aan het zingen gekregen, zeggen ze wel eens. De film is ook genomineerd voor twee Oscars. Beste muziek en Beste buitenlandse film. En acht Césars. En hij heeft er twee gewonnen. En ik noem er nog één nummertje, omdat het toch best een heel mooi is. Carreste, Sur L'Océan. Hele mooie muziek uit deze film, Leggoiste. Bruno Collet was de componist hiervan. Het werd gezongen door... Eens even kijken hoor, even kijken, Le petit chanteur de Saint-Marc. Mooi. Ik moet zeggen dat door deze film het aantal aanmeldingen bij de jongenskoren... behoorlijk is toegenomen in Frankrijk. Dat is niet zo gek, want het klonk allemaal fantastisch. En dan zitten we toch in de Franse hoek. En dan kom ik bij een film, Mon Chien, uit de Unom et son chien... En het nummer Monsien. En de muziek is gecomponeerd door Philippe Hombie, een bekende bij ons. Van de ene andere dag heeft de oude Charles niets meer: geen huis, geen vrienden en geen geld. Zijn enige troost is zijn hond. En samen met hem probeert Charles het hoofd boven water te houden als een zwerver in Parijs. Monsien, Philippe Hombie. « Un homme et son chien » Weer de hoogste tijd. CFM Cinema zit erop. Mijn naam is Ako Beuving. We hebben weer muziek gedraaid van de grote klasse. Tweede uur wat rustiger muziek. Klassiek getint. Jazz getint. En we gaan natuurlijk uit met Philippe Gombi. Dans la maison. De vorige muziek was ook van Philippe Combi, Juno Maison. est soncien. De maandagavond voorbij. Ik hoop dat wat uh, muziek bestaat die je leuk vond. Pop, jazz, klassiek of whatever. Ik zou zeggen: maak er een mooie week van. Kijk en kijk en kijk en luister, luister, luister. Genoeg op televisie, genoeg op dvd, genoeg in de bibliotheek, genoeg in de theaters. Hier in Zandvoort en overal natuurlijk. Slow West is een nieuwe. Zeker de moeite waard. Ik loop naar 11, de hoogste tijd om te gaan stoppen. Ik zou zeggen, sleep well, wel, wel rusten, morgen gezond weer op. En tot de volgende week. See you.